Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo dus heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. 1 minuut over 12, Goeiedag. Het Q-Music News krijg je van Michiel. Michiel Frazerstorm, goedendacht. Hoi. Na dagen is de Britse politie klaar met het doorzoeken van het landhuis in Windsor... waar ex-prins Andrew jarenlang heeft gewoond. Andrew wordt verdacht van een ambtsmisdrijf. Hij zou geheime overheidsinformatie hebben doorgespeeld aan zedenkrimineel Jeffrey Epstein. Andrew zat een halve dag vast op het politiebureau. Of er in een zijn oude huis verdachte dingen zijn gevonden is niet bekend. In het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf bij Dordrecht is een protest tegen een gepland asielzoekerscentrum uitgelopen op geweld. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar de lokale politiek over het AZC debatteerde. Buiten staken mensen zwaar vuurwerk af en ze gooiden stenen en glas naar de politie. Uiteindelijk kwam de ME erbij en werd het in Bleskensgraaf weer langzaam rustig. Nederland ziet er vanaf om dit jaar het Europees kampioenschap para-zwemmen te organiseren, het EK voor zwemmers met een beperking. Er is namelijk bepaald dat mensen uit Rusland en Belarus onder hun eigen vlag mogen meedoen. De Nederlandse zwembond wil daar vanwege de oorlog in Oekraïne niet aan meewerken. Ze hebben daarom de organisatie van het EK para-zwemmen teruggegeven. En een stunt om u tegen te zeggen in de Champions League. De finalist van vorig jaar Inter uit Milaan... is uitgeschakeld door de bescheiden Noorse club Bodeu. Vorige week verloor Inter de uitwedstrijd al met 3-1. Vanavond werden ze opnieuw voor schut gezet door Bodeu... en gingen ze voor eigen publiek ten onder met 2-1. De Noorden gaan dus door naar de achtste finale. Het weer van weer online. Vanochtend in het noorden lokaal mist, koelt af naar een graad of 9. Morgenochtend eerst nog even bewolkt, daarna lenteachtig... met veel zon en 17 graden. En tot zover het Aan nieuws Dankjewel, Michiel. Dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet op dit tijdstip. Wel vier flitsers, uh, drie. Drie flitsers op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en de Belgische grens. De uh, hoogte van Woensdrecht, daar staan ze bij 242,3. Dan de A7, Dracht de herenveen ter hoogte van Terwispel. Daar staan ze bij 255,3. En op de A28, dat is Zwolle-Amersfoort. Ter hoogte van Zwolle, daar staan ze bij 92,1. Uh... Het is twaalf uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent... Een foute start. You. Music. Joey van der Velden. Goedenavond, ja. stop te denken. Heel is lekker liedje voor jongens. Weet je in het Burn me a De foute starten voor vandaag. Ik, euh, ik heb dus weer iets gekocht online. Het is geen grap, ik heb gewoon wederom weer iets gekocht. Uh, sterker nog, ik heb het twee keer gekocht: eentje voor mij en eentje voor jou. Uh, je maakt zo meteen kans op, nou ja, echt wel iets uh, handigs. Handigs, nee, ja, het is handig. Oh, eigenlijk is dat al een van de hints. Uh, Spelen we zo meteen het review raadsel. Als je de reviews die ik hier voor me heb aan elkaar weet te knopen, dan val je wellicht de prijzen. Uh, dat zometeen naar nou, Willie William Trompetta, eerst Kensington bij Q-Music. Dit is Steve. Van Shakira, whenever, wherever. En natuurlijk ook het review-raadsel. Uh, ik zat erover na zou ik anders alvast even een van de reviews geven? Voor uh, zometeen. Uh, er is een, uh, even kijken, een review gekomen van Jeanette Croquette. Zeg waar, vier sterren. Uh, ze schrijft: lekker groot, hoeft deze maar één keer per maand te vervangen. Oké, okay, dat is de eerste review, de rest krijg je zometeen. Uh, er zijn heel veel artiesten die naast muziek maken ook acteren. Denk dan aan bijvoorbeeld uh, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Miley Cyrus. En natuurlijk ook Jim Bakum. Ja, die zingt en acteert ook. Uh, maar andersom kan het dus ook zijn dat acteurs muziek maken. Neem dan Joe Keery. Uh, die ken je het natuurlijk uh, uit, als Steve. Uit zijn rol van... De, wacht... Ik loop helemaal vast. Die ken je natuurlijk uh, waarschijnlijk beter als Steve van uh, Stranger Things. Nou, die gast die acteert al jaren. Uh, maar die maakt daarnaast ook gewoon uh, muziek. En hoe leuk is het dan als je die twee met elkaar kan combineren? Toen uh, eind vorig jaar het nieuwe seizoen van uh, Stranger Things... overal op TikTok viral ging. Doken mensen ook massaal in zijn muziek. Gevolg... Zijn muziek ging ook viral. Just one more. Ik heb weer uh, iets online gekocht. Ik heb weer iets online gekocht. Ik weet niet wat het is de laatste dagen. Maar ik ben alleen maar aan het kopen boeken, cd's. Handige dingetjes voor in de keuken waar ik nooit kon. Mijn keuken, dat lijkt wel een showroom. Dat is echt ongelooflijk. Uh, daarmee wil ik niet zeggen dat uh, dat wat ik nu zoek... Uh, dat dat in de keuken zich afspeelt. Het kan echt van alles zijn. Dat is belangrijk om erbij te zeggen. Uh, hoe snel uh, weet je het ontcijferen over... Uh, welk product de drie reviews gaan die ik nu ga voorlezen. Mocht je een idee hebben, dan zou ik zeggen... stuur een berichtje in de Q-Music-app. Je mag het ook altijd inspreken. Kan het zijn dat het product dat we zoeken zometeen van jou is? Oké, okay, de reviews. Uh, Jeannette kroketten heb ik net al voorgelezen. Vier sterren, zegt uh, lekker groot. Hoeft deze maar één keer per maand te vervangen. Dan reviewgeefster streepje heeft drie sterren gegeven. Die zegt, ik koop altijd de verkeerde. Dit type past niet bij die van mij. Hmm, dit type past niet bij die van mij. En dan Geer en Claudia, één ster maar, zegt... materiaal is erg dun, dus scheurt snel. Ja. Dat is lastig, hè? Nou, ik ben benieuwd of dat je eruit komt. Ik geef je even een paar minuten bedenktijd. Als je nou kans wil maken op het product zelf, stuur even een berichtje. Every time Mel Smit, back you. We can dance, we can dance all night. And nice to meet you. Het review raadsel. Ik zeg uh, goeienacht tegen Rick, 28 jaar en komt uit Enschede. Goede Rick. Hey, goeie avond. Hey, goeie nacht. Ja, nacht is eigenlijk ook. Hè? Ja, het is eigenlijk nacht. Ja, het is altijd. Ik moet ook altijd schakelen, hoor, na twaalfen. Ja, het is gelijk. Als ik dan goede avond zeg, dan is er altijd wel iemand in de Q-muziek app zegt... nee, het is goede nacht. En dan zeg ik goeien nacht. Uh, Rick, jij komt uit uh, Enschede. Ik kom daar ja, zelden. Wat is, het oh, leukste? Ja, wat is het leukste aan Enschede? Hij heeft zoveel te doen, joh. aan de ene kant, als je houdt van rust, dan loop je lekker het bos in en dan ga je ja. erop uit met de hond ofzo. Ja. En als je houdt van het drukke leven, dan kun je lekker de club in of gewoon het binnenstad in. Nou, beide spreekt mij aan, zeker dat wandelen in de bossen. Uh, als jij nou zou moeten kiezen, wandelen in de bossen of lekker de club in, waar kies je nou voor? Oh, ik ga voor de rust, dus dan ga ik liever het bos in. Oké, okay. heerlijk hè? Ja, lekker. Ja, niks aan je hoofd. Lekker met de hond. Um, ja, precies. Um, ik heb hier drie reviews voor mijn neus. Die allemaal horen bij hetzelfde product. De vraag aan jou is om welk product gaat het. Uh, zal ik ze nog even voorlezen? Ja, mag. Misschien ook wel leuk voor iedereen die er net bij is. We hebben het over het volgende. Jeannette Kroketten geeft vier sterren. en zegt, lekker groot, ik hoef deze maar één keer per maand te vervangen. Dan een reviewgeefster, laag streepje, heeft drie sterren gegeven. Ik koop altijd de verkeerde. Dit type past niet bij die van mij. En Geer en Claudia hebben maar één ster gegeven. Het materiaal is erg dun, het scheurt snel. Wat uh, denk jij dat, uh, uh, dat het product is? Nou ja, het kwam bij mij heel gauw binnen. Ik dacht dat moeten stofzuigzakken zijn. Waarom? Nou ja, ze zijn vaak groot. Maar als je er een beetje wild mee omgaat, zijn ze ook zo kapot. Ja, dat is waar, ja. En je koopt altijd de verkeerde. Ja, dat weet ik niet. Ik heb, um, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb twee stofzuigers. Ik heb er eentje zonder zakken. Nou ja, en dus eentje met. Maar ik koop eigenlijk altijd de goede. Jij koopt altijd de verkeerde. Nou ja, goed. Dat hadden we vaak. Dus wij hebben er ook eentje bij gekocht zonder zakken. Dus dat probleem. Komt niet meer zo vaak voor. Oké. Okay. Je hebt dus ook twee stofzuigers. Ja, ik heb ook twee stofzuigers. Ja. Ah, okay. Stofzuigerzakken zeg jij. En dat is helemaal goed. Nou, gefeliciteerd. Uh, je krijgt, dus, uh, krijgt stofzuigerzakken van. Maar ja, nu maar. Nu is natuurlijk de vraag. Passen deze dan op die van jou? Ja, dat, dat weet ik niet van de nou, afstanden. Ja, nou, dat gaan we achterkomen, tenminste. Als jij zegt, ik wil die stofzuigerzakken, wil ik hebben. Uh, die stofzuigerzakken die krijgen 2,3 van de 5 sterren. Dan heb ik hier ook een envelop voor mij liggen... met daarin een ander product met een waardering van 4,8 sterren. Vraag aan jou is, ga je voor de stofzuigerzakken... of ga je voor de verrassing in de envelop? Wat wil je? Uh, doen we de verrassing maar. Zeker? Um, ja. ik heb, ik heb bij deze verrassing heb ik ook nog een, uh, een review. Uh, die is als volgt. Heel handig en lekker veel. Blijf jij bij je beslissing? Handig en lekker veel. Ja, handig. dat klinkt toch wel iets spannender. Dan pas niet en schuurt snel. <laughs> Oké. Okay. Jij krijgt. Want in de envelop zit... 500 stoelpootviltjes. gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dan ja is toch nuttig hoor. Gefeliciteerd Rick. Ben je, ben je er echt blij mee? Ja, ik vind die hartstikke nuttig wel. Weet je hoe vaak je krassen krijgt van die stoelpoten? Ja, dat, dat is waar inderdaad. Het is een onderschat probleem in het huishouden. Maar, ja, zeker waar. Ja, oké, okay, oké. Okay, goed. Ik heb, toch, ja, ik heb toch het gevoel dat je enig teleurst, enigszins teleurstelt nu, Rick. Niet. Nou ja, ik, ik denk dat ik meer heb nu aan de mooie filtjes dan aan de stofzuigers. Oké, okay, dan ga ik ze echt naar je toe sturen. Thanks voor het meespelen en nacht nog. En goed in Enschede natuurlijk. Ja, ga ik doen, hè? Geen uitzending nog. something so familiar, guess They're gonna let me go.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 I'm praying.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 Music en Eternity. Zometeen nieuw muziek van Sombar. Het heet Home wrecker. Ja, het waren echt geweldige weken. Het waren geweldige weken. Als er één moment was om trots te zijn op ons koude kikkerlandje... dan was het wel de afgelopen twee weken. De Olympische Spelen waren amazing. Ook geweldig. Verslaggevers ter plaatse, Matty en Luc... die waren daar in Milaan om ons van alles op de hoogte te houden. Alle avonturen die zij hebben beleefd vind je op onze socials of op qmusic.nl. En ja, ik wil even terug naar de tijd dat er nog geen socials waren... Of, of internet nog behoorlijk ver weg was. Ik heb het over 1984. Ja, toen zaten we voor alles over de Olympische Spelen... zaten we de hele dag voor de buis. En eh, dat zorgde ervoor dat het optreden van Lionel Richie... tijdens de sluitingsceremonie... één van de best bekeken optredens ooit was. Ja, naar schatting, wereldwijd keken er 2,6 miljard mensen naar die show. Nu had mijn vader de grap gemaakt... stel dat je ze allemaal een hand moet geven...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 Yourself in one romance, we're going to party, caramel, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramel, fiesta.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 En smashing to pieces. Like you. Yeah. En dit is nieuw. Lekker nummer was dat, hè? Ja, die van. Uh... Samber. Ja, is goed, hè? Oh. Is heel goed. echt. Ja. Fantastisch nummer. Ze de hele tijd mee zitten te zingen ook aan de overkant. Nou, ja. je weet, als Judith het Eik binnen is, dan is het, uh, was het vrij onrustig net. Was het onrustig? Ik heb wel een lijstje. Je hebt oh. mee zitten zingen. Ja. Je hebt uh, 12 tot 12... Uh, wat is het somber, nee, homebreaker was, was het? Een Homebreaker en dan de angst de elkaar zitten zingen. Ja, dat klopt, inderdaad. Je kwam, was nog geen seconde binnen. Toen ging meteen, die knuist ging meteen naar de verwarmingsbediening. Ja, kouder gezet. Kouder. Het en, is even, ik heb even een opvlieger. Het lijkt hier wel een supermarkt zo koud te zitten. Oeh, nou, En ja, je hebt net, doe even nog wat je net ook gedaan hebt erbij. Ze dus heeft dit een kwartier heeft ze dit volgehouden. Oh. Doe maar. Ja, nu het niet meer. Maar dit een kwartier, hè? Ja, lekker. Te <laughs> maar het was hier ook doodstil. Althans, ik hoorde muziek op dat grond. Maar het was even heel stil. Ja, ik... we waren een beetje... gefocust. Ik zat na te denken over... Uh, hoe In Pim ik... pampetje. Nou, even, want voordat oh. we dat gaan doen... Wat gaat het jou in je show zijn? Het zit, er gebeurt er allemaal in jouw programma? Nou, we gaan beginnen zometeen met het allergiespel. Um, ik ben allergisch voor noten en ei. En ik ga zo meteen een eet noemen. En de vraag is, kan ik dat eten of kan ik dat niet eten? Wat is het etenswaar? En moet ik dat afklappen? Ja, ja, mag wel. Mag jij je proberen te gokken of? Zal Zou ik de microfoons uitzetten? Nee, hoezo? Nou, dan is het toch spannend, toch? Dan nee, dan... Dus oh, al als je luistert, kun je vast even nadenken. Oh, of, ik het opzoeken dan. of zoeken. Of zoeken? Oh, ja, dat kan. Ja, maar... ja, ja. Zou ik de microfoons uitzetten? Valspelers ook meespelen? Uh, Valspelers spelers ook meespelen? Nou, <lacht> zit ik zeg Kom maar. Uit het muisje schieten. Um... Ik vind het hele mooie trouwens. <lacht> ja, toch? Valspelers ook meespelen. Nou, ja, ook... Ik ga het op een tegeltje zetten, denk ik. Weet um, waar deze nacht. Is Ben en Jerry ijs? Niet? Mag niet. Wat? Pindanoot en ijs is het. en ijs erin, de hele, het hele pretpakket. Pindanoten en ijs, toch? Nee. nee, ik denk niet dat het mag, nee. Nee? nee. Oké, okay. nou, dat ga je zo meteen eens horen, dus ja. Ik kan het toch weten. even tegen mij zeggen. Oh, ik zet de microfoon zo aan. Nou, Zie je? Uh, nee. Zie je? Hoe je, zie, je? zie je dat het leuk is als je de microfoon zet? Zeg. Ja. Oh. <laughs> Oké, okay, nou, Pim, okay. een beetje. Yes. je. Ja. Een bekende Nederlander met de letter N. Met de N? De, ja? van Nico? Van, van Nico. Van Nico. Nico knappert. dat was een acteur van vroeger. Ja, ik heb even helemaal... Uh... Nee, dat was een regisseur Oké, okay, dan is nee, dat dan dan niet goed. Dat is niet goed. goed. Niet goed. <laughs> um, nou, wat is dit voor iets raars? Ne. <num> <Nee>, n <nee>, n <nee>. Nu. Na. Nee, Nie. No. No. No. Nee. No, no, no, no. No, no, no, Ik weet het echt even niet. Ik weet het niet. Weet je het? Wacht, nee, niet. Nee. Nou. No. Nou. Be zeg maar, ik heb geen idee. Zou het nee, nee, dat kan niet. Ja? We moeten... Nee, dit nee is ook... schilder. Oh, oh ja. net van Dam. Naomi van As. Oh, dat is allemaal wel waar. Oké, okay, oh, nou. Oké, ga ik het eens voor. Ja, het wordt wel half drie op deze manier. Een gebouw met de letter E. Empire State en, ja, of Building. Maar, dat wilde ik net ook zeggen. Empire ja. State of Mind, wat je zeggen. Nee. <laughs> nou, nog eentje doen, want dan hebben we één toch aan de toerier. Ja, ja, gelijk Een stad met de letter C. Ik dacht, ik doe het liedje alvast in, dan word ik een beetje haast. <laughs> Stap met letter C. Uh... Nou, ik moet even helemaal... Uh... Nou, wat is dit nou? Ik ben helemaal blanco. Wijk aan C? Nee, is ook niet goed, hè? Ik heb geen idee. Nee. Zeg maar. Even Culemborg, maar. Koolborg, oh, ja. de Kuik, ja, Astricum. Yeah. Ah, Sorry. mm <laughs>